Het programmaakkoord wordt later vandaag gepresenteerd en morgen wordt bekend wie de wethouders worden. PvdA, VVD en GroenLinks hebben een ruime meerderheid. De partijen bezetten 30 van de 45 Amsterdamse raadszetels. Demissionair minister Klink van Volksgezondheid wil ziekenhuizen vanaf volgend jaar een vast budget geven om hun medische specialisten van te betalen. Hij hoopt zo de uit de hand gelopen uitgaven voor specialisten terug te dringen. Gemiddeld mogen ze ruim twee ton omzet maken, maar veel specialisten komen boven de drie ton. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil nog deze week met de vakbonden praten over een nieuwe CAO. De bonden hebben acties aangekondigd van reinigingspersoneel op en rond Koninginnedag. Ze willen afspraken over koopkrachtbehoud en werkzekerheid. De gemeenten willen de salarissen bevriezen en voelen niet voor werkgaranties. Oud-dictator Noriega van Panama wordt door de VS uitgeleverd aan Frankrijk. Hij is onderweg naar Parijs. Noriega werd in 1989 door de VS gevangen genomen na een invasie in Panama. In Amerika zat hij een straf uit van 17 jaar voor drugshandel. In Frankrijk is hij bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel voor het witwassen van drugsgeld. Het uitzicht op de Hollywood letters in de bergen bij Los Angeles blijft zoals het was. Op een terrein pal naast de letters wilden investeerders luxe huizen bouwen. Om dat te voorkomen moest er 12,5 miljoen dollar bijeen worden gebracht en dat is gelukt. Onder andere Steven Spielberg, Tom Hanks en Playboy-oprichter Hugh Hefner leverden een bijdrage. Hefner betaalde zelfs 900.000 dollar. Het weer, plaatselijk eerst nog een mistbank, vanmiddag vrijwel overal zon. Het wordt vandaag 15 graden aan zee en plaatselijk 20 in het zuidoosten. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Ja, goedemiddag en welkom hier bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kermerland. Het is vandaag zondag 11 april 2010 en we hebben een, ja, toch wel een drukke uitzending voor de boeg. Nou, wat gaan we het komende uur doen? Natuurlijk gaan we eventjes terugblikken naar de open dag van de scouting, want de Buffalo's hield een open dag en Jan Hilko Diets kan hier alles over vertellen. Verder gaan wij ook nog terugblikken op de Bomschuitenclubdag clubdag met meneer Eli Koper. Hij is al aanwezig, dus uh, dat is. Uh, oh, sorry, Elie Paap. al oh, heb ik het verkeerd opgeschreven? Nou, hij komt zometeen in de uitzending. Hij is al aanwezig, dus zometeen horen wij uh, meer over die Clubdag. En we gaan natuurlijk naar de, de wedstrijd BVC Bloemendaal tegen Spaanwouden, die om twee uur is begonnen. En Tjerk de Blauw is al aan de lijn. Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag, hier natuurlijk vanaf het uh, veld van Bloemendaal, waar die wedstrijd gespeeld wordt vandaag tussen uh, Bloemendaal en Spaarnwoude Voor beide teams, en hebben we verlangen op het spel. Bloemendaal moet winnen om uh, uit uitzien... te op die derde, vierde plaats in de competitie. Zoals we een aantal weken al weten. En uh, ja, Bloemendaal moet dan gewoon die punten halen. ...maar mag geen punten verliezen om dus bij die top te blijven. Want als je bij die derde, vierde plaats komt, dan krijg je een extra toetje. En, en dus zover zijn we nog niet. Want er zijn nog drie wedstrijden te gaan, natuurlijk. Maar de belangen zijn, dus groot. Maar dan we er wel ook te graag bij horen. En staan drie punten achter op Bloemendaal. Dus het wordt een beladen natuurlijk wel hier door beide teams natuurlijk. kijken wie dus het sterkste uit die strijd komt. Beide partijen willen natuurlijk niet verliezen. En dat kan natuurlijk een hele leuke pot worden vanmiddag hier op de Bergweg. Even ten opzichte van twee weken terug, want met de Paas is er niet gehoogeld. Is Roemendaal gewijzigd op één plek. En dat betekent dat Sebastian en Thomas terug is gekomen. Sebastian Thomas die een tijd gelanceerd is geweest, die had een gebroken hand. En eh uh, konden dus ze niet spelen. daar staan dus nu weer in het veld. En dat betekent dat uh, Wilco uh, uh, Klooster opgeschoven is. Wilco Klooster is dus uh, naar de rechtsbackpositie gegaan. Kik we die normaal centraal in het uh, centrum speelt. Die is aan de linksbackpositie gestaan. En dat betekent dat Sebastian Thomas samen met uh, Gijsjan Poelgeest in het centrum van de verdediging staat. En dat uh, uh, Pieter Rensma vandaag op doel staat. Omdat zelfs uh, afwezig is. En uh, ja, dat is uh, geen... Uh, geen mindere keeper. De keepers zijn even goed natuurlijk bij Lemoenal. Bij, uh, die zijn van gelijkwaardig klasse. Komt Jeroen te dik aan de bal. Aan de linkerkant van het Jeroen te dik Lemoenal. Rechts jongens, uh, kick, -hongers. kick -hongers. plaats hem door naar uh, gijs Jean Gijs geest. Geij geest. Gaat kijken wat hij denkt te spelen. Plaats hem aan de rechterkant van het naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft niemand voor zich. Heel en daar En gaan met die bal. Gaan over de middenlijn. En moet hem nu gaan plaatsen. Doet dan ook nee. Houd die bal nog even vast. Plaats hem terug. naar Gijs, -Jan gijs -Jan Over de middenlijn. Heen. Plaats hem dan meteen aan de linkerkant. Zelfde Kick jongens. om meteen weer terug. Dan ga je Ruimte om te gaan kijken hoe die kan gaan spelen. Zou anders waarschijnlijk aan de rechterkant gaan spelen? Nee, hij probeert een lange bal te was Nee, hij plaatst het door terug naar Kikomers. Kikomers, dan aan de linkerkant van het veld. Hoe het dan door? Plaatst een paal. Een paal, paaltje. Pakt die bal meteen aan. Gaat dan naar richting het stadsgebied. Krijgt dan de nummer drie van sparren tegenover je. En Paul John heeft nog steeds die bal in zijn hoed. Plaatst hem terug naar Sanderbeum. Sanderbeum. Hij maakt een mooie schijnbeweging. maar verliest aan de bal. En dat betekent dat die bal over de zalen heen gaat. En dat er een ingooi wordt voor Spanermouden. Mouden wat ja, op heel veel plaatsen gewisseld is ten opzichte van het eerste duel. Dat zou mij te veel zijn om dat op te noemen. Maar in ieder geval uh, is Sparen Mouden op dit moment aan de bal. En uh, de nummer 7, Remco de Jong, heeft de balansvoeten, maar die kan hem niet houden. En dat betekent dat er uh, een ingooi komt uh, voor de goud van de tegenstander. door misschien komen zegt die balansvoeten. In plaats van Tim Jong, Tim Jong, schoon je Ga er maar één man, ga er langs twee man. Er wordt een overtreding gemaakt door de nummer 8. En die moet komen bij. Bij de scheidsrechter. Die krijgt een, een, een, een, een reprimande. Maar het is er precies op het punt van het stadsgebied, op de hoek, dat die vrije trap genomen kan worden. Die gaan we nog even meenemen. Kijken wat gevaarlijk kan worden. Tim Jan legt de bal neer. Sander de staat er ook bij. Tim Jan legt het nog een keer neer. De scheidsrechter gaat stappen maken. Dat die muren naar achteren moeten. En uh, die zal wel eentje naar achteren moeten. De scheidsrechter zegt ook: uh, hier moeten jullie staan. En uh, er moeten minstens drie meter naar achteren. Drie man in de muur. En een stuk of vijf, zes van Bloemdaal. In het stadsgebied komt die aanval. Want Jan hey, schiet is goed in eigenlijk. En de keeper kan het pakken. En dat betekent. Dat de stand hier natuurlijk uh, nog steeds 0-0 is na 6 minuten spelen. Ja.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 To look back Look very straight ahead The for the fight. Chasing the freight Till it can't go on I'm in my pace Cause my bride is waiting home Here comes the night I'm scared to death Gotta get me a ride It looks like the road is following Gotta hurry on Don't dare to look back Blue Philly straight ahead Dat was Golden Earring met Another 45 Miles hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, ik zei het al. We gaan nog even terugblikken naar de bombschouten, bombschouten bouwclub uh, Zandvoort. Want uh, ja, zij hadden zaterdag 10 april uh, ja, haar Deuren geopend. En uh, ja, wie hier naar de studio is gekomen is Elie Paap. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, ja, ik lees hier op uh, zetvoort.nl dat u een half jaar bezig bent geweest. al met de kleine uitvoering van de, van de Oude Watertoren. U liet hem net zien op een foto. Ja. Nou, hij is echt geweldig. Ja, dat heb ik met veel plezier gedaan. En ik wil er uh, een collega van me die bij de boms gaat zitten. Uh, Willem Bakhoven, die heeft ook zo'n ding gebouwd. Ik denk, nou, ik ga het gaat eens een keer proberen. Ja, want hoe, ja, u komt dus daar op, door hem op dat uh, op op, het voorbeeld. Op, een, uh, ja, op het idee. Maar we hebben er ook tekeningen van. Oude, oude tekeningen van de, van de bouw dus. Dus ik heb... Uh, heb ik maar geprobeerd. en, uh, nou, Het ging tamelijk goed. Allemaal f, w, uh, met eiken en watervast hout. Maar het lijkt me zo'n griegelwerk. Ja, ja en ja, nou, dat valt allemaal best mee. Want ik, ik maak uh, liever een boemschaat. Want... Uh, dit is al die kleine raampjes moet je allemaal met hand inzagen. En dat moet je allemaal precies doen. En eh, als ik er nou nog eentje zou bouwen, zou ik hem weer anders bouwen. Oké, okay. en hoe bedoelt u anders? Nou, dan zou ik bijvoorbeeld. Ik had de raampjes had ik er, er al in gelijmd. En toen ben ik gaan schilderen. Dat is, oh. ja, dat is, dan kan je toch een beetje trillen. Ja. Want ik ben ook niet een van de jongsten meer natuurlijk. Als je over de, over de 65 bent, dan, ja, dan word je niet zo handvast meer. Maar uh, hij is wel echt heel, heel mooi. Ja. En dan wil ik ook iets nog zeggen over, het, uh, over de kap. Want, uh, normaal is die kap, uh, die bestaat uit twaalf delen. En dat staat ook op tekening. En die is normaal van koper. En maar uh, we gingen even informeren. Toen moest ik een hele koper plaat nemen. Dat kostte 180 euro. Oeps. Nou, Dat vond ik een klein beetje, mm. beetje, beetje, beetje ja, wat goede... En toen ben ik naar, uh, ik heb een vriend, je uh, hebt een smederij, een uh, plaatwerkerij. En uh, daar stapte ik binnen. En toen, uh, ik nam mijn waadtoren mee en toen hebben hun uh, van IJzer, heb, uh, zijn zoon Jan Maas, die heeft het zo schitterend gemaakt. Ja, echt schitterend. Dat heeft echt met meetkunde te maken. En ja, echt, hij ziet er echt prima uit. En hij uh, wordt vanzelf wel groen. Ja, door de aanslag. Ja, ja maar ik heb hem uh, drie, vier keer in een, in een, in een lak gespoten. Dus, uh, en als die hij zich te hoesten bijvoorbeeld na, dan schilder ik hem gewoon iets groenig. Dat kopen groen is te koop. Dus. Ja, want hoe groot is hij? Want het nou, is, op het is ongeveer uh, 1,60. Ja, dat kan je niet zien op de foto. Nee, nee. Maar, uh, en dan zet u hem buiten op het gashuis ja, ga dan. Uh, ik, we gaan eerst... Uh, die speciale dag in mei van Zandvoort aan de zee ofzo, wat is het die dag? Uh, dat weet ik niet. Of is, nee, dat weet na, ik niet. nou drie of, of een week aan de zee. Of is zee. het de week van de zee? De, de week van de zee, mm -hmm. sorry. En dan gaat, die, dan gaat iedere club gaat, uh, wat uh, organiseren. Dus de, de visclub uh, gaat een uh, viswedstrijd en uh, roken en alles. Van alles en nog wat. En uh, ik heb dan gezegd in dat uh, hobbywinkeltje aan het Gassaspleintje. Gassaspleintje. Daar kom ik wel vaak, want het is een hartstikke leuke mensen. Art, uh, Art heet dat geloof ik daar. Hobbyart. Hob Hobbyart. Heb ik met hem afgesproken dat we daar in, een, uh, in de etalage maken een klein strandje. En dan uh, zetten we de watertoren van mij verlicht helemaal. Ik heb er ook, dat wil ik er ook even snel bij vertellen. Ik heb er uh, heel modern uh, van, van die ledlampjes in gezet. Nou, schitterend mooi. En die komt daar dan in de etalage te staan. Waar we ook een, een, een strandje van maken. Met een paar uh, bomschuiten pa, erin, en uh, haringkarretjes, uh, babbelwagentjes en viskarretjes. Dus het wordt helemaal dus het echt, compleet. Het wordt helemaal compleet en het is eigenlijk de uitbaat eigenlijk een beetje voor de boms gaat. Want uh, we zoeken ook eigenlijk nog een beetje, beetje jongere mensen die dat van ons over kunnen nemen. Was dat ook de reden dat, uh, ja. dat jullie de deuren openden ja, gisteren? Ja, dat hebben we al een paar keer probeerd. Maar ja, die, die, die jonge jongens die hebben tegenwoordig uh, hebben ze andere dingen. Ze gaan werken, uh, oh ja. s'avonds <laughs> werken, op strand werken. Ja. En we hadden er de laatste keer twee. Maar ja, die, die, die hadden een en hun vader. Dus die zijn ook weer afgehaakt. Dus ja. Dat vind ik heel jammer. Ja. Want, maar uh, het is, is heel leuk hoor, en gezellig. Ja, want is er veel, toch wel veel uh, animo voor? Wa waren er veel mensen op afgekomen? Nou, er is... waren toch wel, ik schat ongeveer wel een, een man of 75. En uh, zelfs de, de voorzitter van voor FC Zandvoort. En Willem Bouchel. En... Uh, de sportraad. En wet en de sportraad. En er was nog uh, een uh, wat ze, wat ze, iemand uh, bij de gemeente. De burgemeester? status oh, was er. De wethouder? En de wet, wethouder Taters was er. En nog een paar hele bekende. Ook, ook uh, uit Scheveningen, uit Katwijk. Uh, daar hebben we meestal wel contact mee. Leuk, ja. ja. En die ken, die ken je ook een hoop van leren. Want uh, er zit er namelijk uh, eentje uit Noordwijk-Kruid. een uit, uit Noordwijk en een uit Katwijk. Het is jammer dat, uh, die noemen we ome Willem. Die is ernstig ziek. is jammer. En daar vliezen we een hele hoop uh, kunde door. Dat die man die weet zo verschrikkelijk veel van bouwen. Dat vind ik heel jammer. Ja, dat begrijp ik. ja maar de bomschuiten, ja, bouwclub, het zegt het al, jullie bouwen bomschuiten dan op, uh, op uh, schaal, zeg maar. Ja. Uh, kunt u vertellen uh, ja, waarom het zo leuk is? En wat er, misschien dat er toch wel jongeren zijn die nu luisteren en denken van nou oh, ja, is ja het is toch wel interessant. Zo, het, ik het zou ik in eerste zeggen, het is geen bouwdoos. Nee, het is niet dus, zo uh, even snel figuurzagen. We zoeken dus ik ga. Het klinkt misschien een beetje raar, ik ga wat grove vuilers langs. En ik heb de laatste keer een hele mooie eiken ronde tafel gevonden. En uh, van uh, echt grenen. En er daar zitten een hele hoop verschillen. Je hebt, je hebt wel, wel, wel 20, 30 verschillende soorten eiken. Sorry, eiken. Maar je moet juist het, het, het echte korte eiken hebben. Dat kun je buigen. En als je zaagt, dan ga je eerst proberen. Maak maar hele dunne plakjes voor de, voor de romp. En dan, uh, dan gaan, we, gaan we de eerste twee gaan we buigen proberen. En als, dan, dan, als ze dan breken, dan zit je net contra van de, van de stam die gegroeid is. Oké. Okay. Dus dan gaan we de andere kant en dan is je goed. En dan een uh, beetje warm maken, een beetje rommelen. En dan kijk, krijg je een beetje die buiging erin. Dus het is echt... Uh, ja stoomwerk. Precisiewerk. Ja, het is, allemaal, het is allemaal puur handwerk. Ja, ja. Ja, veel jongeren gaan nu vaak uh, werken, computeren hebben ja, andere. Computer, ja. Maar goed, dit is toch wel ook wel iets wat je echt met je handen moet doen. Ja, ja en, je moet uh, ook een hele hoop geduld uh, hebben bijvoorbeeld. Ja, ja. En sommige mensen die hebben geen hobby's. Maar er valt altijd bij ons te leren. Uh, je krijgt uh, bij ons wel uh, geduld. Omdat we, we willen iedereen helpen. En, uh, en iedereen kan dit leren. Ja. Je bent s'avonds. Het is eigenlijk uh, dinsdagmiddag. Is hij dan al open om 1 uur. En dinsdagavond tot 10 uur. Van 7 tot 10. Want jullie zijn gevestigd aan de Tolweg. Aan, aan de Tolweg nummer 10A. Dus jullie mensen alt Altijd welkom natuurlijk. Om ja, te mensen, kijken. Mensen kunnen gewoon langskomen? Komen el ja. Elke dinsdag kunnen ze langskomen, ja. Oké. Okay. En dan vraag naar u. Of, ja, gewoon... of, meneer, of de voorzitter uh, meneer Bluis... En Gerrit Schaap is de, onze nieuwe voorzitter. Oké. Okay. Nou, dat is een duidelijk verhaal. En uh, eventjes tussendoor, uh, onze penningmeester, die ken je ook contact. Dat is Rob Bosing, Onze albekende fotograaf. Dus ja. daar ken je ook uh, lid van worden. En het kost, uh, de kosten zijn geloof ik 100, 100 euro per jaar. Dan kun je zoveel mogelijk je bouwen. Inclusief materiaal? Ja, dus. materiaal. Ja, ja. ja, je houdt het. Maar dat hebben we zat. Ja, oké. Okay. Nou, heel erg bedankt in ieder geval voor uw komst hier naar de studio. Uh, mooi om te horen dat de open dag uh, in die zin toch geslaagd is met de vele mensen. En ik hoop toch dat er, de, ja, dat er nog mensen langskomen om, uh, om deze hobby toch te gaan uitproberen. Ja, het is heel, heel, heel leuk, hartstikke leuk, gezellig. En Een bakje koffie, wat te drinken, alles is er. Oké. Okay. Nou, Elie uh, Eli Paap, heel erg bedankt voor de komst naar de studio. En uh, ja, we gaan zo meteen weer door naar de wedstrijd BVC Bloemendaal tegen Spaar Wouden. Maar nu weer eens muziek, dan een summer met MacArthur Park. Oké. Okay. Dat was Dana Summer met MacArthur Park. En we gaan snel door naar de wedstrijd BBC Bloemendaal tegen Spaanwouden-Cherk de Blauw. Maar het stand nog steeds 0-0. Is maar net een hele grote kans voor de Bloemendaal. Het was een bal van Tim Jones. Die zag Wouter snel helemaal vrij staan. Die gooide hem in één keer door. Na, die ging door naar de achterlijn en gooide hem voor. En het was Paul Jones die hem intikte. Maar die bal die werd net van de lijn gehaald. Door een speler van Sparenhouden En Wouden, zo staat nog steeds 0-0 in deze wedstrijd. Er wordt nu een overtreding gemaakt op Sander Beum. Op de helft van Sparenhouden En, en, en Aal, Ja, probeert het spel te dicteren. En probeert het spel te, te maken. En het die die die bal oppakken. Sander Buum krijgt die bal dus... Dan, uh, terug. En dan wordt hier een speler van Spaar en de nummer 6. Uh, uh, een manier uh, bonken, dus over de lijn gewerkt. Dat betekent ingooi voor uh, Bloemendaal. dezelfde plek waar hij net was. En dit is om Kikomers die zich daarmee gaat bemoeien. Kikomers gaat kijken wie die heen keer gooien. Gaat staan te wijzen. Gooit dan naar Tim John. Tim John neemt die bal goed aan. mee. die niet goed aan. waarom hem zijn borst aannemen. Staat het af van zijn borst. En gaat er over naar Dat betekent ingooi voor Spaardenwouder. Op dezelfde plek waar net ingooi was van Bloemendaal. Spaardenwouder gooit die bal dan in naar de nummer 6. En dit is aan Kikomers die er goed tussen zit. Kikomers maakt een overtreding op, uh, op de nummer 6. dat betekent nu in de rug. Betekent een vrije trap voor Sparnauwoud. Uh, komt die bal weer. Die komt meteen is al waarschijnlijk diep gaan want eh laat ze ver ver terugzakken op eigen helft. En we dan met een snelle counter eroverheen te komen. Dus uh, komt die bal van Sparnauwoud. Gaat dan richting spitsen waar dan moet Pieter erbij zijn. En Pieter dan pakt goed die bal en uh, gooit hem meteen weer terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas heeft de bal aan zijn voeten. Gaat meters gaan maken, nog een keer meters maken. Zo voor de middellijn Hij moet er nu gaan uh, gaan pasen. Doet hij dan ook naar uh, uh, nee, hij heeft die bal nog steeds in voet. voeten. Gaat kijken wie die keer spelen. Gaat dan om de man heen, dan wordt die bal zo over de zaal aan nee getrapt door Spanenhouden. En dat betekent dat Wilt Klooster die bal kan oppakken. Wilke Klooster plaatst hem meteen weer door. Uh, aan de rechterkant van het veld naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas en Tim Jones. Tim Jones, gaat kijken wie die keer spelen. Moet hem dan gaan plaatsen. Plaatsen hem dan ook heel goed richting zijn broer. Die gaat er richting de Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat John Wederom achter die bal moet aanholen. En dat het de nummer 8 ook door die bal zijn voeten even Houden. Aan de rechterkant van het veld is er Sebastian Thomas die probeert bij te komen. En is het, uh, maar die bal die gaat over de zaal en die betekent een ingooi van Sparenwoude. Komt die bal dan richting de diepe spit. En dat betekent dat Gijs, Gijs die bal rustig op kunt pakken en aan plaatsen naar... Pieter Pieterijs, Dan plaatsen we het even terug naar uh, Gijs Jan Poelgeest. Die heeft ook geen enkele tegenstander meer tegenover zich. En kan rustig gaan opdrijven met die bal. Gaat kijken wie die kan spelen. Plaatsen we dan naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas moet gaan pasen. Sebastian Thomas gaat kijken. En plaatsen we dan aan de rechterkant hetzelfde water snel. Maar die kan die bal niet lopen. Dat betekent dat hij over de zijlijn heen gaat. En dat er uh, een ingooi komt uh, voor Spaan Aan de overkant van hetzelfde helemaal. En dat uh, Tim Wisser die bal oppakt. En zal hem gaan gooien naar de lange spits uh, van Spaan Die wordt teruggekocht. En is daar Gijs Jan Poelgeest die rustig die bal kan oppakken. ...en kan opdrijven met die bal. Gaat kijken we hij hij kan gaan. plaatsen we meteen diep naar Paul Jones. Paul Jones moet die bal aanpakken. Doet hij dan ook goed. Probeer dan Rick uit te bereiken. Die kan er niet bij komen. Maar dat is Tim Jones die corrigeert. Tim Jones, ballen zijn voeten. Uh, moet gaan kijken waar hij hij kan gaan. plaatsen we dan rustig naar Rick Kuis. Kuis. Pak je bal goed op, krijgt de man tegenover. zich, dus je moet gaan uithalen. Nee, ga nog een actie maken. Plaats dan weer tegen een voet van de spelen van Spaanenwoud En dat betekent balverliezen op het middenveld. En dan moet je oppassen voor die, uh, voor die, snelle, uh, voor die snelle counter van Spanewoud. Uh, uh, Spaanenwoud, Als kickhongers die hem goed dichtloopt. En dan de bal over de zeilen heen plaat. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben in deze wedstrijd. Een klein half uurtje met de stand natuurlijk nog 0 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. En we gaan nog eventjes kijken naar de tussenstanden en uitslagen binnen de eredivisie. Vrijdag is één wedstrijd gespeeld. RKC Waalwijk speelde thuis tegen Vitesse. Won met grote cijfers. Vier tegen één. Nou, voor de, man, voor de club die toch wel stijf onderaan staat. Een grote verdienste tegen Vitesse. Dus vier tegen één. Verder FC Twente speelde zaterdag tegen SC Heerenveen thuis. Twente koploper. En nog steeds koploper, want ze hebben gewonnen met 2 tegen nul. Nou, Preda speelde thuis tegen Rode JC, daar werd het 1-0. En NEC speelde thuis tegen AZ, daar bleef het 0-0. Sparta Rotterdam speelde thuis gelijk tegen Heracles Almelo met 1-1. Dus ATMOS heeft een punt bij Sparta Rotterdam ja, ge, ge, ja, eigenlijk binnengehaald. Dus hij doet de goede zaken voor, de, voor de, de club uit Rotterdam. Zondag zijn al twee wedstrijden gespeeld. De risicowedstrijd PSV tegen Feyenoord. Daar is het 0-0 gebleven. En FC Utrecht speelt tegen ADO, tegen ADO Den Haag. En ADO deed goede zaken door te winnen met 0 tegen 2. Nou, op dit moment twee wedstrijden aan de gang. Zijn om half drie begonnen. Ajax tegen VVV uh, Venlo... Daar staat het nog 0-0 en er is al gescoord bij de wedstrijd FC Groningen tegen Willem II. Daar is het inmiddels 1-0. Je blijft, op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Ja, dat was Alegria. Dat uh, van Cirque du Soleil. Waarschijnlijk herkende u dat wel als een uh, grote hit hier in Nederland. En we gaan snel door naar Cherk de Blauw bij de wedstrijd BBC tegen Spaanwouden, waar het uh, nog, toen nog 0-0 zat. Cherk, hoe staat het nu? En waar het dan nog steeds 0-0 uh, is in deze wedstrijd. En Bloem dan probeert aan te drukken tegen bij de tegenstander. Maar we moeten opletten voor die kaartjes van uh, Span en wat zich erg ver laat terugzetten. Zakken als uh, Bloem dan aan de aanval is. En dan uh, proberen ze als de bal er zitten razendsnel eruit te komen. En er wordt een overtreding gemaakt op uh, Tim Jones. Maar dat mag doorgaan met de scheidsrechter. En het is toch Jones die de bal weer overneemt. Krijgen we nog een beuk uh, uh, daar, uh, tegen de, van de tegenstander. En dan komt de kaart daar gaan we waarschijnlijk zo te zien. Er komt een kaart, ja, een gele kaart voor, voor de nummer 8 van, van, eh, uh, Dat was ook een, een behoorlijke overtreding op Tim, Tim Jones. Uh, ja, in het middenveld. De helft van, van, van, van Sparenhouder eigenlijk. En dat betekent dat, dat Tim Jones even op het veld ligt. En dat dus hij nou weer over overend krabbelt. Maar schijn er heeft ondertussen administratie in orde gemaakt. En dat betekent dat nu die vrije trap genomen kan gaan worden. De bal wordt klaargelegd. Er staat bij Tim Jones, er staat bij Gijs geest. Tim Jon die gaat eraf en, uh, nou, niet eraf aan het veld, maar die gaat dus uh, bij die vrije trap En het zal Gijs Jan Poelgees zijn die de laat draaien. Zo te zien, uh, komt er een draaiende bal van Gijs. De bal mag genomen gaan worden van de scheidsrechter. Komt die bal ook? Nee, en van Tim John. Tim John heeft die bal een te plaats van één keer door naar Gijs Jan Poelgees. Gijs Jan Poelgees. Kan hij hem doorplaatsen? Nee. Er is dus toch nog Gijs die in de bal pakken En dan wordt die bal meteen weggetrapt door, door Spa Maar dan moet je oppassen. Nou is het gevaarlijk. En nou is het zo, oh, Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Die moet u uh, snel in de achtervolging bij die spitsen van uh, Spaanemoude. Het is Sebastian Thomas die, die dus goed dat het er wel aan gaat met, met de, de nummer 10 Joey Hogeboom. En Sebastian die laat zich niet zo gauw voor die bal afzetten. Ondanks dat hij dus sterk is in Joey Hogeboom. En uh, breder is dan, uh, dan Sebastiaan. Maar Sebastiaan stond, mannetje. En uh, werd te zonder een vrij trap, tegen je mee. nu in de bal. Plaatsen dan over de linkerheen naar Dan uh, Joan. Joan kan die bal niet binnenhouden. Dat betekent dat Spaan hem weten om die bal te pakken. Maar de Sanderbeum. Sanderbeum aan de linkerkant van het veld. Heeft die bal aan zijn voeten. Moet kijken naar die een kant Heeft die bal nog steeds aan zijn voeten. Moet dan terug gaan plaatsen. Plaatsen naar Kuit. Kuit. Moet er actie maken. Plaatsen naar Joan. Uh, Joan. Joan heeft die bal aan zijn voeten. Probeer het dan goed te plaatsen. Plaatsen dan dan meteen naar Kuit toe. Kuit dan er, over de as heen. Moet het dan plaatsen naar richting paal. Maar die kan er niet bij. Komen en dat betekent dat de nummer 7 van de Spanjaar die bal weer op kan pakken en we het dan weer te plaatsen naar het middenveld. Maar het is daar heel goed. Gijsjan die er tussen komt? Gijsjan naar Woutersnel. aan de rechterkant van het veld? Gijs heeft niemand voor zich. Moet nu die bal gaan geven? Geeft hem ook maar schiet dan tegen een voet aan van de tegenstander en dat betekent de tweede hoekschop hier in deze wedstrijd voor uh, Roemenal. Nee, het is een ingooien uh, wordt er genomen. Maar de snel pak je op. Gaat kijken of je één kan gooien. Die gaan we er even meenemen. Wilke Klooster aan de rechterkant. Kan die bal aannemen? Moet het dan terug gaan plaatsen? Waarschijnlijk plaatsen we hem terug naar Gaij Schappoeg. Ga Ziet aan de linkerkant. Dan kikkomst komen. Die probeert hij dan te bereiken ook helemaal goed. Maar het is daar dan uh, Sander Beun die er niet bij kan komen. En dan is het uh, de Roeman van, uh, van uh, Sparenwoude die wel voorop oppakt En meteen wel lang en diep, uh, diep gaat spelen. Maar dat is de nummer 11. Die buitenspel staat uh, Joey Boontjes van, uh, van en Dat betekent dat hij vastgeplacht is. En dat er hier gevoetbald is. Een uh, kleine 43 meter Het staat natuurlijk nog steeds 0 tegen 0. ma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 Je kunt wil, niet houden van de zon. Ik wil bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Met en Ramses Shafi met Pastorale. En ja, Ramses Shafi, hij is niet meer, maar hij leeft natuurlijk voort in de liedjes die wij draaien hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Het is inmiddels tien voor drie geworden en we gaan even terugblikken alweer. Ja, alweer, want er zijn zoveel open dagen geweest hier in het weekend in Zandvoort en mijn omgeving. Bijvoorbeeld ook weer bij de Buffalo's. Dan heb ik het over scoutinggroep de Buffalo's hier in Zandvoort. Zij hielden gisteren ook een open dag en aan de telefoon heb ik Jan Hilco Dit Jan Hilco goedemiddag. Een hele goede middag. En vertel, hoe is het gegaan? Nou, ik mag wel zeggen dat het uh, fantastisch gegaan is. We hadden in ieder geval het, uh, het weer al mee. Ja, dat was uh, echt een super. Hè? Absoluut. Dus wij hadden een, een geheel buitenprogramma. En daar hadden we ook al een beetje op gehoopt. Maar ja, het is gelukkig dat de weergoden ons meezaten. En we hadden rond een uurtje of één, hoopten wij al, want we waren van, uh, van twee tot vijf hadden ons open dag. En rond een uurtje of één hadden wij al uh, gespannen, hopen... Dat we, toch, ...dat we toch wel bezoekers zouden gaan krijgen. En om uh, kwart voor twee verschenen daar al de eerste, de eerste kinderen, twee stuks. En dat is eigenlijk de hele dag door uh, goed, uh, goed verlopen. We hebben uiteindelijk uh, uh, maar liefst elf uh, bezoekers uh, mogen ontvangen. En uh, die hebben gelijk ook meegedaan met ons programma. Oké, okay. ja dat is wel leuk dat ze gelijk meedoen en niet alleen kijken. Nee klopt, want wij hebben toch geprobeerd om een beetje het, uh, het, het algemene beeld van scouten neer te zetten... Want de mensen kennen natuurlijk scouting wel van het kampvuurtje stoken en het uh, pionieren van torentjes. Maar we willen daarnaast ook nog wel een beetje laten zien dat scouting ook van deze tijd is. Dus we hebben een aantal activiteiten uh, laten zien die ook, uh, ook bij deze tijd, uh, tijd passen. En, uh, en ook wat oude spelletjes het, het, het bekende uh, touwtjespringen springen. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk met een zo groot mogelijke groep in een heel lang, een heel lang touw. Met, met, met al 20 kinderen tegelijkertijd touwtjes springen. En voor de kleintjes bijvoorbeeld, uh, het maken van een, van een kleurplaat die ook weer met scouting te maken heeft. dus heeft hij eigenlijk iedere groep uh, weer een, een bepaalde kant van zich laten zien... zodat uh, iedereen een beetje een beeld kreeg van okay. wat scouting nou precies inhoudt. Ja, want je zei net al, we, doen ook dus, uh, ja, we hebben ook dingen laten zien wat in deze moderne tijd past. En Kan je wat voorbeelden geven? Maar sowieso hebben wij, uh, zitten wij regelmatig op, uh, op internet... Uh, we hebben ook onze, onze eigen website www.debuffaloes.nl. Daar zit dan, hangt dan weer een, aantal, een, een forum aan waar mensen uh, op, uh, op kunnen kijken. En zo laten we ook een beetje zien dat Scouting uh, niet alleen maar uh, Oude is, maar ook uh, inderdaad uh, met z'n tijd meegaat. Ja, want ik vraag me af, uh, doen jullie ook mee aan die, uh, ja, volgens mij heet dat JOTI of zo, dat je met alle Scouting uit heel de wereld contact hebt op een bepaald moment via internet? Oh, ja, ja, we hebben uh, daar uh, toevallig voorjaar dan niet aan meegedaan, maar de jaren daarvoor wel. We zijn ook weer van plan om het, uh, om het komend jaar gewoon weer uh, actief mee te doen. En dat is inderdaad, het heet de Jota en de Joti. Het is een jamboree on the internet en een jamboree on the air. Waarbij uh, op verschillende manieren uh, ja, de, de hele wereld contact met elkaar maakt door middel van, uh, van radio of via internet. Ja, dus volgend jaar gaan jullie daar ook weer aan meedoen? Absoluut, hm. het is altijd een... Uh, altijd een succes en het is een geheel weekend. Dus er wordt ook overnacht en zelfs s'nachts wordt er contact gezocht met ja, de, de, de werelddelen die op dat moment uh, actief en uh, van het zonnetje kunnen genieten. Ja, natuurlijk. Want uh, Nederland is, zeg maar, uh, tenminste, de tijd in Nederland is niet de tijd in heel de wereld, zo, nee. zou ik maar zeggen. Nee. Uh, nou, die open dag je zegt, er zijn elf jongeren geweest. Uh, willen ze ook gelijk, uh, uh, ja, hoe noem je dat, uh, lid worden? Uh, nou, het, het, het, zag er, het zag er goed uit. We zeggen altijd heel vrijblijvend, hè, want bij onze groep mag je sowieso eerst drie, drie keer komen, komen kijken en actief meedoen, voordat je überhaupt beslist om lid te worden. We hebben altijd een, een lage drempel. We zeggen ook altijd tegen mensen van ja, kom een keer kijken en, en doe een keer mee. Het verplicht je tot niets, want ja, het kan natuurlijk, je weet natuurlijk niet van tevoren of het ook iets, of, of het in de smaak valt. Ja. Dus altijd van nou kom langs, kom een keertje kijken, doe mee. En beslis daarna of je het echt leuk vindt en dan nou kun je altijd nog lid worden. En de contributieprijs is echt niet duur, want wij rekenen slechts 97,50 euro voor een heel jaar. Nou, daar kan, daar, daar kan je bij menige hobby niet mee aankomen. Nee, en daar kan je dan elke dag terecht? Of in ieder geval in het weekend? We, we draaien op uh, iedere zaterdag. Uh, en dan van uh, een aantal leeftijdsgroepen hebben we allemaal verschillende... Uh, Opkomsttijden. Die zijn ook allemaal te vinden op internet. Maar ze zijn in ieder geval allemaal op zaterdag. En wij hanteren eigenlijk een beetje de, de, de gewone uh, tijden als de scholen draaien. Op het moment dat scholen open zijn, uh, dan draaien wij ook onze opkomsten. Dus met schoolvakantie zijn wij gesloten. Maar voor de rest van het jaar kun je gewoon iedere zaterdag bij ons terecht. Ja, ja en ik kijk even op de website debuffaloes.nl. Ik zie jullie hebben verschillende speltakken. Van bevers tot en met de stam. Ja, klopt. Uh, is dat nog steeds uh, uh, dat het per leeftijd uh, is ingedeeld? Ja, we, hebben, we hanteren inderdaad. Uh, Scouting Nederland heeft een aantal uh, categorieën waarbij uh, je je leeftijden in kan delen. En Zo beginnen wij bij, uh, bij de Bevers vanaf 4 jaar tot en met 7. Vervolgens krijgen we de Esta's van 7 tot en met 11 jaar. Dan krijgen we de Scouts van 11 tot en met 15. De Explorers van 15 tot en met 18. En zelfs na je 18 kun je kom je bij de stam. Nou, daar mag je tot je 99 ste kun je daar uh, minimaal blijven. En het is natuurlijk ook heel leuk als je als je leiding wil worden. En uh, gelukkig uh, is dat vaak ook het geval. Oké, okay, nou, dat is uh, helemaal duidelijk. Uh, nou, mensen die het gemist hebben, uh, kunnen zij nog uh, ja, informatie krijgen achteraf... of dat er nog een uh, volgende open Absoluut, dag is? Hoor. Ja, ze, mogen, zo, ze kunnen sowieso iedere zaterdag uh, uh, bij ons langskomen... Um, vanaf een uurtje of 1 tot en met, nou, s'avonds later, uurtje of negen tien is er altijd al iemand uh, aanwezig. En um, daarnaast uh, kun je op internet ook een hele hoop informatie vinden uh, van wanneer wij aanwezig zijn. En er staan ook telefoonnummers, e-mailadressen. Voor informatie kunnen mensen dus naar www.thepuffaloos.nl of ze kunnen mailtjes sturen naar info.thepuffaloos.nl Oké, okay, nou Jan Hilko Diets, dat is helemaal duidelijk. Dank je wel voor, uh, voor jouw uh, ja, terugblik eigenlijk op de open dag van Scouting de Buffaloes. Ik hoop dat uh, alle elf de, de, de ja, leerlingen zeg maar, of alle elfde de mensen die lang zijn gekomen ook echt uh, lid gaan worden. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Dat denk ik ook. En uh, in ieder geval heel veel succes en heel veel plezier nog dit jaar. Heel hartelijk dank. Oké, okay, dat was uh, Jan Hilko Dietz dus van de Buffalo's. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deel 1 van Zondag in Kennemerland. Uh, we sluiten af met Johnny Cash en One Piece at a Time. Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs.